Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van de NOS op 3. In Rusland gaan mensen de straat op om Alexei Navalny te steunen. Dat is de grootste tegenstander van president Poetin. Hij zit gevangen sinds hij weer terug is in het land... nadat hij herstelde van een vergiftiging. Veel Russen willen dat Navalny wordt vrijgelaten... Maar dat is lang niet de enige reden om te protesteren, zegt correspondent David-Jan Godfra. Bijvoorbeeld om economische redenen. Afgelopen week publiceerde het Russische Bureau voor de statistiek... bijvoorbeeld cijfers over de werkloosheid. En die is een kwart hoger dan een jaar eerder. Besteedbare inkomens die zijn ook weer gedaald. De grootste demonstratie wordt later vandaag in Moskou verwacht. De overheid zegt dat dat allemaal niet mag. Er zijn al honderden mensen opgepakt. Het Museumplein in Amsterdam is vanaf nu opnieuw aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Dat betekent dat je er gefouilleerd kan worden. De gemeente denkt dat er vandaag weer mensen naartoe willen komen en wil niet dat het uit de hand loopt. Een automobilist heeft vannacht zijn auto achtergelaten midden op een rotonde in Oldenzaal. Hij verloor de macht over het stuur, ramde een verkeerspaal en kwam uiteindelijk op de middenberm van de rotonde tot stilstand. Iemand zag de man daarna in een andere auto stappen en er snel van doorgaan. Hij wordt nog gezocht. En heb jij al een matje of een warboel van lokken op je hoofd?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 Als het goed nat blijft het beter in de klem zitten. Dan knip je in het kleurtje en dan ga je een alle centimeter meter opnieuw. Ik denk dat je beter even de rust kunt dan dat je vaak snel gaat. Snap je? Het weer, ja. Echt zo'n mooie winterdag. Veel zon, weinig wolken en het vriest. Vanmiddag warmt het wel wat op. Het wordt een gaatje of drie. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB.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 Met nu ZFM Jazz.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 staat er.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 beluisterd te worden en brengt ons bij de Queen of Salsa... de Cubaans-Amerikaanse Celia Cruz. In haar jonge jaren was ze volgens mij een vervente aanhangster... van de communistische beweging. Maar door het bewind van Fidel Castro werd ze uiteindelijk het land uitgegooid... omdat ze wat al te gretig inging op aanbiedingen vanuit Mexico en Amerika... om daar te komen optreden. Communisme en jazz.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 Sounds of nature fill the air. of a new day the sounds of nature fill the air the world away. I'm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 Mijn naam is Edward Rauhorst. Wil je terugluisteren wat je vandaag hebt gehoord... dat kan op mijn blog, mijngroeven.nl. Daar kun je de details vinden van alles wat hier vandaag gedraaid is. Er staat nog een nummer in de top 2020 cover-up klaar... van Arturo Sandoval, een man die ook politiek asiel aanvroeg... de Cubaan in, via de Italiaanse ambassade in Rome en uiteindelijk in Amerika belandde. Met zijn uitvoering ga ik eruit...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 Yes, het meest besmettelijke virus waar tegen je niet hoeft te hinten en te. Mijn naam is Edward Rauwers, tabé. Vrijheid en democratie. Wees zuinig op. All night long.